Kees Groot met het NOS-journaal. Het IOC weert Rusland van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Maar Russische sporters die aantoonbaar geen doping hebben gebruikt... kunnen wel onder neutrale vlag deelnemen, heeft IOC-voorzitter Thomas Bach bekendgemaakt. Een speciale commissie gaat bepalen welke Russen toegelaten zullen worden in Pyeongchang. De Russische sport is al jaren verwikkeld in een dopingschandaal. De voorzitter van het Russisch Olympisch Comité gaat in beroep tegen de uitsluiting. De staatstelevisie in Rusland heeft al aangekondigd de Spelen niet uit te zenden als Rusland wordt geweerd. In de buurt van Düsseldorf is vanavond een passagierstrein op een goederentrein gebotst. Volgens Duitse hulpdiensten zijn er zeker 50 gewonden. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet duidelijk. Ook is nog onbekend hoe het treinongeluk kon gebeuren. Op een foto is te zien dat één van de treinen gedeeltelijk is ontspoord. Facebook heeft een aantal vrouwen geblokkeerd omdat ze schreven dat mannen uitschot zijn. Ze deden dat in reacties op berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag door mannen. Volgens de regels van Facebook zetten de vrouwen daarmee aan tot haat tegen mannen. In de Britse krant The Guardian klagen verschillende vrouwen over de tijdelijke schorsing. Ze zeggen dat hun reacties sarcastisch bedoeld waren. President Trump heeft verschillende leiders in het Midden-Oosten telefonisch verteld dat hij de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst. Arabische leiders zijn daar woedend over. Zij zien Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. De Palestijnse president Abbas heeft Trump in het telefoongesprek naar eigen zeggen gewaarschuwd voor de gevaarlijke gevolgen van de verplaatsing van de ambassade. Het weer door de bewolking schijnt de maan niet door de bomen. Vannacht is het met minima tussen 4 en 7 graden niet erg koud.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 He's a bad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 man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 No one else but you